Nieuws van 11 uur. Clemens Peters met het vluchtelingen. Cenk Willink wil informateur blijven, maar hij weet nog niet... welke mogelijke coalities hij nu gaat onderzoeken. Hij wil nog altijd proberen een meerderheidskabinet te vormen. Omdat het volgens hem eigenlijk een schande zou zijn... om na één poging al over een minderheidskabinet te beginnen. De vijf veiligheidsregio's in Noord-Holland betalen jaarlijks miljoenen euro's aan extern ingehuurd personeel, melden NH Nieuws en Eén Vandaag na gezamenlijk onderzoek. Tientallen adviseurs verdienden meer dan 100.000 euro per jaar. De Noord-Hollandse veiligheidsregio's zeggen in een reactie dat die vergoedingen marktconform zijn. Het OM onderzoekt de dood van een vrouw in een woongroep in Utrecht. Mogelijk hebben de drie huisgenoten haar niet de juiste zorg gegeven. Op een website beschrijft de woongroep dat ze zo weinig mogelijk eten... en zoveel mogelijk leven van licht, warmte, muziek en liefde. Het is nog onduidelijk of deze manier van leven een rol heeft gespeeld... bij de dood van de vrouw. Een republikeinse politicus in de VS is veroordeeld tot een taakstraf en een boete voor het mishandelen van een journalist. En ook moet hij een cursus omgaan met woedeuitbarstingen volgen. De politicus viel een Britse journalist aan die een vraag wilde stellen over een gezondheidsplan. Het gebeurde vlak voor verkiezingen in de staat Montana, die de politicus trouwens wel heeft gewonnen. Het weer vannacht klaart het op steeds meer plekken op. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen overdag droog, periode met zon en landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Woensdag veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het Einde Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 Oppassen elke vrijdag oh, leuk. op mijn kleinkinderen. Hoe ja, oud zijn je? Ivan is 4,5 oh. en Loes is anderhalf jaar oud. Oh, wat leuk. Een jongen en meisje. Echt? Ja, ja, ja.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 omdat ja. hij uh, wil dat niemand verloren gaat hmm. dat is het vaderheid van God dat niemand verloren gaat hmm. dat een ieder eeuwig leven gaat ontvangen door het volmaakte offer dat Jezus Christus voor ons heeft volbracht ja dus dat, dat is wel heel, uh, heeft heel veel impact op jou ge, ja. gehad als ik het zo hoor hè? Ja, geweldig. dat je echt, dus echt geweldig. Jezus persoonlijk hebt heb leren kennen leg eens uit dat wedergeboorte eigenlijk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 Where the music needs me right outside the airport doors and My mind fills with all the like, guapo sunlight On this island of plantation slums hotels and more oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso Donde la vida es calma, yo no en el haré más oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso Donde la vida es calma, yo no en el haré más de la vida es calma y yo no en el aire más <fix> Oh, I am sitting right beneath the tallest cocoa tree sun-filled life. He says it's yours, just get me on a plane and I'll be free. Llévame, mm llévame -hmm. al paraíso, donde la vida es calma, yo no anhelaré. más. Amigo Cómprame mis cosas, amigo mío, bésame, amigo mío, llévame, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Uh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Donde la vida es calma, yo no. Anhelaré más.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 Your mercy you saved me, mercy made me. Whole. Your mercy found me, called me as your own. Your mercy.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 Dus ik werd een klein beetje ontmoedigd en in mijn beleving. Ja, ik denk dat ik al vijf minuten zat te bidden. Terwijl bij de jongens was het gewoon in een poep en een scheet was het klaar, weet je wel. Nou, op een gegeven moment keek ik een hand op mijn schouder van, uh, van, uh, van, van Wesley, een broer van mij. En ik werd een beetje bemoedigd. Dus ik dacht, oké, okay, volharden, blijven bidden, Jan Kees, blijven bidden. En ja hoor, op een gegeven moment uh, kwam dat uh, kortere been kwam in beweging. En zette zich gelijk aan uh, de lengte van het andere been.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 Ohne dich oh el doch magst du mich zu deinem Kind du schenkst mir deine liebe jeden tag du lässt mich nie im stich Den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 We staan dan op de markten van 10 uur ochtends tot 5 uur avonds. We hopen u daar te ontmoeten. We wensen u een goede nacht dus en God zegen toe. What else?